Groot met het NOS-journaal. Op verzoek van Nederland heeft Groot-Brittannië een poll uitgeleverd... die in 2013 een dodelijk ongeluk veroorzaakte. Er reed toen een echtpaar en hun kleindochtertje van twee... dood op een fietspad in Meijel in Limburg. Hij zou te hard hebben gereden en de macht over het stuur hebben verloren. Toen hij aanvankelijk tot een werkstraf was veroordeeld... leidde dat tot woede bij de nabestaanden. In hoge beroep kreeg hij bij verstek 15 maanden... De Pool werd op 14 augustus in Engeland aangehouden, waar hij als seizoensarbeider aan het werk was. Een peuter uit het Drentse Nieuwbuinen is zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door vier honden. Het jongetje werd verschillende keren gebeten door de Rottweilers. Die sprongen over de schutting van hun verblijf toen het driejarige kind met andere kinderen aan het spelen was in de tuin van de buren. Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De Rottweilers krijgen een spuitje. De Turkse minister Zebecki heeft tijdens een bezoek aan Nederland zijn uitspraken over aanhangers van de Gulen-beweging afgezwakt. Na de mislukte koepoging in Turkije zei hij nog dat ze zullen smeken om gedood te worden, om een eind te maken aan hun lijden. Nu zei hij dat sympathisanten van Gulen niet automatisch als terrorist worden beschouwd. Volgens Zebecki waren de mensen die worden gestraft betrokken bij de poging tot staatsgreep. De gepensioneerde Nederlandse generaal Patrick Kammaert gaat voor de VN een onderzoek leiden naar het optreden van blauwhelmen in Zuid-Soedan. Die zouden in juli niets hebben gedaan bij diverse gevallen van geweld en verkrachting in de hoofdstad Juba. Daar werden vorige maand burgers aangevallen bij VN-posten die waren opgezet om burgers te beschermen. Het weer, het blijft vanavond en vannacht droog en er zijn weinig wolken, het koelt af naar omstreeks 16 graden. Morgen is het vrij zonnig en wordt het in de middag 29 tot 32 graden. Donderdag wordt het nog warmer met lokaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Dat was natuurlijk Lucky Thompson, een bekende uh, ja, saxofonist. En welkom bij het Tweede Uur van CFM Jazz. De klok van 11 zijn we alweer voorbij. Ik heb inmiddels al wat koffie op en het lijkt wel of het buiten lichter wordt... na die eerste donkere uurtje. We gaan rustig verder met het draaien van jazzmuziek. En onder andere uh, kan je verwachten Sarah Kazarek... Niels Lundgren, uh, Hendrik Murkens. ook iets moois van het Metropolis, Italian opera meets jazz... Uh, dus even kijken wat er nog meer er bestaan. Larry Young, Buddy Rich, Nancy Wilson, Esther Phillips, Maria Snyder. Kortom, het belooft een mooie tweede uur te worden. En dan kom ik terecht bij Sarah Kazarek. Eens even kijken of ik haar zo gauw uit de machine kan toveren. Daar komt ze. Heeft een nieuwe cd gemaakt. Sarah Kazarek samen met... Uh, uh, eens even kijken met wie ze dat samen gedaan. heeft. George Nelson. En dat, die cd heet Dream in the Blue. En daar het nummer Mood Indigo van. ...was uh, Sarah Gazarek, een van de meest veelbelovende Amerikaanse jazz ...samen met Josh Nelson op piano. En dat allemaal van de cd Dream in the Blue, en eigenlijk een sprinternieuwe cd 2016. Wat ook een splinter nieuwe cd is, is een cd van uh, Craig Habat en uh, Phil Woods... ...samen met Tim Ray, trio, en de cd heet Kindred Spirits. Ook cd 2016, mooie opnames, en ik draai het nummer van Moonlight in Vermont... Yeah. <laughs> Greg Abate, de, de bebopper van het eerste uur. Daar. En Phil Woods, volgens mij was hij precies ongeveer een jaar geleden overleden, begin september. Mooie cd, 2016 uitgekomen, Kindred Spirits. Samen met het Tim Ray Trio. Uh, en Niels Langeren heeft ook een aardige cd uitgebracht. En dat heet de cd Some Other Time. en Tribute to Leonard Bernstein. Uh, eens even kijken wat ik ervan draai. Lucky to be me. Van Janis Siegel. and smile. Good life. De slogan speelt natuurlijk trombone En Jen Siegel, die kennen we wel van de Manhattan Transfer. Het grappige is dat ik op deze cd ook de naam van Vince Mendoza tegenkwam als uh, arrangeur. Het is allemaal muziek van Leonard Bernstein. En er zit natuurlijk ook een en ander uit de west story op deze cd. Mooie cd. Ook uh, nieuw, 2016. Uitgekomen ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Niels Landgren, zou ik maar zeggen. Uh, weer iets instrumentaals. En dan kom ik bij uh, Hendrik Merkens. Een, uh, ja... Mondharmonica-speler. En dat doet hij niet met de eerste de beste. Onder andere op deze cd... Brano, 2012 spelen met Arnat Cohen. En Antonio Sanchez. En ook nog Gabriel Espinoza. Ja, nou, dat is op de bas. Slow Breeze, Hendrik Merkens... Claudio Sanchez speelde natuurlijk de drums. En ik dacht, uh, ja, Annette Cohen dacht ik ook nog uh, uh, te horen. Op het En ik dacht hem um, dit nummer ten oor. Uh, aardige cd, hij, heeft het, uh, hij komt een beetje uit de Lettenhoek. Volgens mij is het een Nederlander, geboren in Duitsland 1957 in Hamburg. En vooral mondharmonica en vibrafoon. En hoort een beetje in de Lettenhoek. Uh, mooie cd's gemaakt. Uh, dan kom ik bij een staaltje uh, opera. en Het Metropolitan Orchestra heeft een CD ge gemaakt, getiteld Italian Opera Meets the Jazz, met de pianist Mike Del Ferro en de zangeres Claren McFadden. Orkest onder leiding van Gilles Buckley. En dan doe ik daarvan La Donna e Mobile van, uit de Rigoletto, Metropolitan Orchestra. Metapolokest is toch aardig vernieuwend bezig altijd. Ik kan me niet herinneren dat ik veel uh, uh, opera muziek en jazz uh, gehoord heb. Misschien is het er wel hoor, het is mij niet bekend. Metapolokest, Mike Del Ferro piano, Clarence McFadden, doet de zang. Orkest van Jules Buckley. Um, dan gaan we weer naar de classical jazz. Eens even kijken, Stangets meets uh, uh, Mulligan 1957, That Old Feeling. Over Stan Getz en uh, Gary Milligan, uh, That Old Feeling. Dat is ook een vrij lang nummer trouwens. Uh, ik zag dat er laatst een cd'tje uitgebracht werd... met uh, twee LP's van uh, Nancy Wilson. En uh, ik denk dat Nancy Wilson in totaal wel zo'n 70 plaat heeft uitgebracht. En dit zijn twee aardige. Het is uh, samengevoegd zijn Today My Way en uh, Nancy Naturally. En van die laatste cd, daar staat een mooi nummer op. Willow Weeps For Me. Oh ja, dat vind ik wel grappig, degene die dat ooit gecomponeerd heeft. En uh, Ronel, die zat op Radcliffe toen ze studeerde. En uh, daar zag ze die uh, Willow staan. En uh, toen ze daar een keer op zat, toen heeft ze dat nummer geschreven, gecomponeerd. Willow, weep for me. Nancy Wilson. Your branches green along the stream that runs to the sea. Listen, listen to my plea. Listen, willow, and weep for me. lovely summer dream Gone and left me here to crawl my tears into the stream I am so sad Wilson. En ik hoorde ook een Hammond-orgel. En dan kom ik ook meteen terecht bij Larry Young... een bekende Amerikaanse uh, Hammond-organist. Woonde in Parijs. Dan hebben we het over de, zeven, de zestige jaren. En er zijn heel veel radioopnames gemaakt. En de BBC heeft allerlei opnames. Maar ook de Franse radio, de ORTF, heeft opnames. En daar is onlangs een cd van uitgebracht in Paris. De ORTF Recordings. Muziek uit 1964 en 1965... En dat is van Larry Young. En dan doen we het nummer van, eens even kijken welke we, klaar er we staan. Larry Young, Looney Time, Hammond organist. Ja, het is ontzettend leuk dat die oude radioarchieven weer beschikbaar komen en op uh, cd gezet worden. Dit is Larry Young uh, uit het archief van de Franse, uh, Franse radio Omroep. Uh, eens even kijken wat we nog meer gaan draaien. Oh ja, ik zie nog wat uh, mooi staan. Ik zie staan uh, Lola Haag, een bekende zangeres. Uh, Heartbeats heet de cd, Lola Haag. En uh, dat doen we Tainted Love. Sometimes. Feel I've got to run away, I've got to get away From the pain you drive into the heart of me The love we share seems to go nowhere And I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep night Once I ran to you Now I'll run from you This tainted love Het mooie komt allemaal van de cd Natural van, uh, van Nicola Conte. En de zanger is natuurlijk uh, Steve, Stefania uh, Di Piero. Ja, volgens mij al twintig jaar dat ze samenwerken. Uh, deze cd is uh, ja, een beetje Braziliaanse invloed. Uh, beetje, volgens uh, Nicola Conte, die was trouwens in Amsterdam in de maand juli... Uh, Ademt een beetje deze hippie sfeer uit uh, karakter van de vroege jaren zeventig. Beïnvloed door Brazilia Braziliaanse muziek, soul, funk en Afrikaanse ritmes. Nou, niet misselijk natuurlijk. Aardig cd. Natural. Bij elke cd 2016. En tot mijn grote geluk zag ik dat er onlangs een, een soort cd, een, uh, box uitgebracht was van Esther Phillips. En Esther Philips, die kennen we allemaal van dit nummer. Wat is ook dit nummertje op de plaat gezet. maar dit nummer staat ook op die box. Ook prachtig, Such a night. Such a night. Niet vergeten dus Esther Phillips, uh, niet echt oud geworden, 48 jaar. En uh, ja, een beetje een mix van uh, R&B, uh, blues, jazz, van alles zongen Maar een mooie cd-box als herinnering aan haar. Ik zie dat het alweer tegen de klok van 11 loopt. Dus we gaan eruit met onze laatste. Eens even kijken, dat is dat. The Soul Jazz Orchestra, Kingdom Come, een cd uit 19, 2014. Inner Fire. Dat klinkt een beetje als de Boca Vina de Orchestra, vind ik zelf. Your kingdom come. Je hebt geluisterd naar CFM Mijn naam is Auko Beuving. Ja, ik heb het met plezier samengesteld. Veel nieuw. Niet zo gek veel oud deze keer. Inner Fire, de Soul Jazz Orchestra. Tot de volgende keer.